Goeienacht. Fijn dat je het met me uithoudt hier op Radio 1. Ik vind het ook leuk om het met jou gewoon lekker uit te houden. Dus uh, hè? hebben we er samen wat aan. Je luistert naar nachtbrakers, dus je hoort het net al. Op Radio 1 uh, tot uh, 5 uur uh, help ik jou uh, lekker de nacht door. Met goede muziek en, uh, en uh, met jou. Want ik wil jouw mening horen over uh, spelletjes spelen. En vooral of je een beetje tegen je verlies kan. Ik ben namelijk echt zo iemand die uh, moet winnen. En ik vind het nog wel lastig hoor. Ik kan nog wel even balen als ik dan verlies. Ik ben... Uh, ik ben tegenwoordig wel weer een, een prima verliezer, maar vroeger was ik het echt niet, hoor. Nee, het is, ook gewoon, uh, het is ook gewoon lastig als je graag wil winnen. En als je dan uh, uh, denkt uh, van, uh, hè, uh, bijvoorbeeld uh, van die grote topsporters. Ja, die kunnen dat ook niet. Wat dacht je van, uh, van deze man? I said it to my... I wasn't talking to you, Ompire, do you hear me? I was talking to myself. What did I say, Ampire? Tell me. Please tell me. Just please. The question, jerk. In You're never working on the court again. you understand me? You're pathetic. You know that? You are the worst umpire that I've ever seen in my life. You're never gonna work another match Je You can't be serious, man. You cannot be serious. bal was on the line. Shaw flew up. It was clearly in. How can you possibly call that out? Nou ja, je hebt hem misschien al wel herkend. John McEnroe. Je weet wel, tennisser. Ja, 80-90 met dat uh, grote bos krullende haar. Die echt altijd kon flippen tegen de scheidsrechter. Echt, uh, nou, die kon echt niet tegen zijn verlies. En ik heb zo vaak: uh, It was on the line! It was on the line! gehoord. <laughs> ik, uh, ik wil weten uh, wat jij uh, daarvan vindt. Uh, 0800-1121. Kan je een beetje tegen je verlies? Of heb je een heleboel mensen die dat, uh, die dat uh, niet kunnen? En uh, speel jij een beetje om te winnen? Of uh, meer gewoon voor de gezelligheid? Vraag het even aan Koen. Koen, goeiemorgen. Goedemorgen. Of, uh, of goeienacht uh, uh, voor, uh, voor sommigen. Um, kan jij een beetje tegen je verlies? Um, ja, best wel prima eigenlijk. Ja? Ja, geen moeite meer. Hoe komt dat zo? Dat uh, weet ik niet. Ik, uh, ik ga echt wel voor het, voor, het, voor het spelletje, denk ik. Ja? Gewoon uh, ja. voor de gezelligheid. Ja, ja nou, ik, ik ken heel veel wat je hebt het over het FIFA. Mhm. Mm ja, natuurlijk, dat doet iedereen als je er dus een beetje de kans van krijgt, moet je dat zeker doen. Uh -huh. En ik heb dat, uh, met mijn vrienden is het altijd, uh, zijn het altijd van die uit de kluiten gewassen gelo uh, toernooien... bij iemand thuis de boodschemous 6, zeker op de en, en gaan we maar gaan met. Maar um, wat ik, wat ik dan altijd raar vind, is van ja, winnen is winnen, zeggen ze altijd wel eens, maar. Ik kan, juist niet, ik, kan, ik kan niet tegen mensen die niet willen winnen. Want dat merk ik dus op die fifa toernooi Want op een gegeven moment dan wordt het laat en dan wordt mm -hmm. mensen dronken En dan zijn er altijd een paar die zijn super enthousiast. En dat is keihard leuk om tegen te spelen. Je ja. ja, hebt er ook altijd bij. Die zijn moe en die hebben er geen zin in. En daar dan, dan, dan kan ik dan wel heel boos op worden. Okay. Om, mensen die, om mensen die niet willen winnen. Dat die die, ik, die er gewoon een beetje uh, laks mee omgaan. Die niet hun best doen. Verschrikkelijk. Da da daar heb ik ook wel eens. Dat... Um, uh, dat kunnen vrienden van mij nog wel eens doen. Dan de, die die ja. spelen echt wel om, om te winnen, hoor. Maar als je dan een goede wedstrijd speelt en 4-0 staat, dan gaan ja. ze alleen maar zitten kutten. En dan is het dus de hele lol eraf... omdat je ja, geen top. competitie meer krijgt om die wedstrijd uh, te winnen. Ja, dat vind ik ook. Dat vind en ik. Ik moet het wel zeggen, maar... Ik, eh, eh, dat, dat tegen, niet tegen vlies kunnen, Ik laat het soms wel eens... Um, zeker, met, zeker met FIFA. Ik, ik, ben daar zelf, eh, ik ben er niet zo heel goed in... Mm -hmm. Maar ik heb wel vrienden van mij die het heel graag doen, ja. die, er, die ook heel graag willen winnen, ja. maar die er niet zo goed in zijn. Ja. Die ik dan wel het vijfde potje wel eens laat winnen, ja. zodat, zodat ik het allemaal nog even drie met ze kan doen. Want ik weet <laughs> dat ik dan die zesde pot win, ja, dan, dan, dan kappen ze daarmee. Oh, dan, dan, dat is slim. Ja. Dat is dus uh... misschien, misschien wil ik wel heel graag winnen, maar wil ik gewoon heel vaak winnen. <laughs> heel vaak winnen inderdaad, maar als je dan verliest dan, uh, dan is het ook niet erg. Nee, nee, absoluut niet. En, en uh, geloven ze het dan ook? Dat als, uh, ik bedoel, want als je alleen maar wint, dan is het ook gek dat ze in één keer één potje winnen. Laat je ze dan een beetje wel, uh, wel uh, geloven dat ze ook echt gewonnen hebben? Ik heb daar zelfs tactieken voor ontwikkeld. Wat, wat, voor, wat zijn die tactieken dan? Nou, ik maak mm altijd die hele stomme fouten. En dan vaak expres. Maar wat, wat, wat mijn truc is, is dat ik het dan een keer of drie doe voor, en dan, dan drie keer ook de bal gewoon terugpak. Ja. En dan vier keer dan maak ik twee fouten. Ah. En dan, dan heb ik een score. En dan gaat het, ja, dan is het, dan is het weer. Of mm -hmm. dan even, als je 2-0 voor staat, heb je zo eens een doelpuntje laten maken. Dan is het spel weer leuk, dan heb je er weer vertrouwen in. Mm -hmm. En dan heb je, dan, dan betekent winnen, betekent dan ook echt iets. Oké. Okay. Ja, dat, dat, dat vind, ik wel een, uh, vind ik wel een hele mooie. En wat, ja. wat vind jij ervan als mensen echt niet tegen hun verlies kunnen en dat je dat ook echt merkt? Um, dat vind ik alleen maar mooi hoor. Want ik, kan merken dat ik, ik merk ook dat ik meer van Andermans verlies kan genieten dan van mijn eigen win. <laughs> Oké, okay, maar dat is een beetje... Uh, ja, je, je geniet dus van Andermans pijn. Je wint om uh, Anderman, uh, Andermans tranen te kunnen proeven. Om... Ik laat ze af en toe winnen om die pijn te verspreiden over, uh, over, uh, over een langere periode. <laughs> ah, dat, vind, dat vind ik wel een beetje bruut hoor, Koen. Is, nou ja, ze vinden het allemaal wel leuk. Uh, ah, Oké, okay. dat, dat, dat gemartel van jou, uh, dat, uh, dat vinden ze wel prima. Het, het, het blijft elektronisch gemartel en dat moet kunnen. Daarom. Koen, dankjewel voor het bellen. Goedenacht verder ja. en uh, lekker blijf luisteren. Wil je nou ook uh, vertellen over of jij een beetje tegen je verlies kan? Nou, bel dan even 0800-1121. Uh, 0800-1121. Je mag ook reageren op Twitter, hoor. Uh, dat, uh, dat is uh, Kees Doorspijn. Dat is mijn uh, account. Dit is uh, Rufus Wainwright. En als je denkt, waar is Frank nou? Ik hoor Kees. Ja, die is uh, echt een nachtbraker vannacht. Want uh, hij uh, hangt boven de pot. Hij is hartstikke ziek bij het en Roef, de hond, die is hem aan het vergezellen om hem een goede nacht te geven. for something Wayne Wright. Mooie plaats is dat. Hier bij Nachtbrakers op Radio 1. Kwart over vier zo. Hier in de nacht. Ik heb het over of mensen tegen een verlies kunnen. Nu ben ik deze week even in de BNN Boyd's Bar langs gegaan. Daar zaten wat mensen te pilsen. En ik heb even gevraagd. Ja, hoe, hoe zit het met jullie? Kunnen jullie een beetje tegen je verlies? Boyd's Bar. Ja, eigenlijk wel. Want... Ja, ik Jeroen zie het wel heel mens. erg als spelletje. En, nee, maar ik heb vroeger gejudo'd. En dan, is, dan ben je ook in je eentje. En als je dan verliest, dan heb je zelf verloren. En je verliest gewoon heel veel. Dat je ja, maar je dat, dat is anders in. met sport. is anders inderdaad. Dat, dat, met voetbal heb ik het ook al. Maar bijvoorbeeld met judo individueel had ik het ook niet. Want dan was ik gewoon zwakker dan die ja. andere En dan hield het gewoon op. En dan was de scheidsrecht. En die zei je verloren, oké. Okay. Ja. En dan kun je niet zoveel. Maar, ja. Ja, maar in je eentje dan, verliezen is anders dan dat je met iemand samen speelt, denk ja. ik. Al. Ja, dat merk je wel. Als je inderdaad een uh, 30 second speelt ja. en uh, je hebt echt een domme partner, <laughs> ja, ja, dan, dan ben je nat. Ja, sorry. Ja, je weet gewoon wie je moet kiezen. vooral wie ja, je niet moet hebben. Het ergste is, is nog de machteloze woede van het Ajax-supporterschap. Of van voetbal dan. Want als je zelf gaat voetballen en je verliest... Nou dan ben je in ieder geval uitgeput en is het eruit. Maar met voetbal, je hebt naar mensen zitten kijken of staan kijken. Dus je bent zo opgefokt. Je hebt nog zoveel energie je bent zo gefrustreerd. En dan, echt, en dan kom ik thuis en mijn vriendin die, houdt dat, die weet niet wat voetbal is. Die weet niet hoe voetbal eruit ziet. Oh, uh, hebben, ze hebben ze gewonnen? Nee, ze hebben niet gewonnen. Uh, hebben een keer heeft Ajax in 2007... hebben ze op de, ja. ze op de laatste seconde... of dus heeft is kampioen geworden... Ja, ja. met één doelpunt verschil op Ajax. Wat eigenlijk helemaal niet heel reëel was... dat er zou kunnen gebeuren, Ja, precies. Toch? Ja. Ja. Nou, ik kreeg echt een rolberoerte En toen fietste ik scheldend door de stad. Ik had uh, in een kroegje gekeken... En toen was er een gast en die sprong voor me op de fiets. Oh, pisvee! En die heb ik toen in de gracht gegooid. Oh. <laughs> ja. <Huh? laughs> ja. met telefoon en al. En jij wel Loes? Ben jij wel spelletjes? En, uh... Ik ben heel fanatiek. Echt heel fanatiek. Maar ik kan dus wel tegen mijn verlies. Want dan ben ik echt gewoon... Daar ben ik ook wel heel eerlijk in. Maar ik kan er niet tegen inderdaad als een ander gaat vals spelen of zo. Dan vind ik er ook echt niks meer aan. Ik wil echt keihard spelen, maar ik ben er ook goed in, denk ik. Ja, nou, maar zo. ik ben wel ik ben een hele, hele slechte verlies, maar ik ben wel een goede winnaar. So still. Oh, how I'll build you kingdom in that. 1987, Big Love van Fleetwood Mac. En die is dan weer geschreven door Lindsey Buckingham, de, de echte fantastische gitarist van Fleetwood Mac. En die AA, ah, ah, dat was volgens mij Stevie Nicks. Nachtbrakers, Kees Dorrenstein. En ik vind hem hartstikke leuk. Ik heb het over uh, tegen je verlies kunnen hier uh, op Radio 1. Ik wil weten, um, speel jij voor de winst? En kan je een beetje tegen je verlies? Wat is dan je favoriete spelletje die je heel graag wil winnen? Daarvoor heeft Fred gebeld op 0800-1121. Fred, hallo. Jawel, goedemorgen. Goeie, goedemorgen. Um, wat is jouw favoriete spelletje? Uh, we zijn Ma -Yong. Ma -Yong, dat is Mahjong. Uh, Mahjong, dat is dat Chinese, uh, beetje uh, bordspel met van die blokjes toch? Ja, dat komt helemaal. Ja, en dat, um, nou, dat, dat, dat, dat is best wel een strategisch uh, spelletje uh, om te winnen volgens mij. Ma ja, je hebt lang al niet meer gespeeld toch? Heb je het al een tijdje niet gespeeld? Waarom niet? Nee, ja, mijn schoonvader deed mee en uh, mijn jongens deden mee. En ik, dat van vier personen. Mm -hmm. uh, ik zie mijn jongens nooit meer. Mijn schoonvader oh. is al verleden, dus ja, houd dat op hè? Jeetje, dat uh, wat naar zeg. Ja, ja. Dat wil je niet, uh, niet graag horen. Nee, maar ja, dingen gebeuren gewoon in het leven. Ja. Ja, ik, je kent wel naar Amsterdam dat ze van die... Uh, uh, Gokhalle gaan, mm -hmm. daar, daar, wordt het, daar wordt het nog wel afgespeeld. Maar ja, gaat om met veel geld, hè? Ja, dat is, uh, dat is ook weer zoiets, als je dan gewoon voor de fun speelt, uh, dan ben je, uh, ja, moet je direct maar, zoveel geld inleggen. Het is vrij ingewikkeld spel, hoor. Ja, dat, zeker. Ik heb het vroeger met mijn uh, oma nog, uh, nog wel gespeeld. Maar ja, zij is een is beetje vergetenachtig geworden, dus uh, oh, ze, ja. ze kent de regels niet meer. Met bamboes en met uh, stokjes en met uh, dobbelstenen nog. Precies, en dat, en dat stond dan allemaal op die blokjes en dan moest je dan combinaties uh, ja. van hebben. En als je dan heel veel combinaties had, kreeg je weer extra punten. Dat was, ja. uh, als je het interessant vindt, moet je uh, maar even opzoeken op internet. Uh, um, ja, dat ga ik doen. Of, oh, nou ja, ja dat, uh, het was, het was voor, uh, voor de mensen thuis <laughs> was dat, uh, Fred. Ja, ja, ja. Um, um, kan je een beetje tegen je vlies? Ik nou, speel nooit wat, dus ja, het zou moeten rennen. Ja. Jawel. Je, je, je en, en speel je het dan echt om te winnen of een beetje voor de fun? Een beetje, uh, beetje voor de fun. Gewoon uh, voor de leuk. En heb je al een nieuw spelletje gevonden, nu je maar jong niet meer kan spelen? Nee, eigenlijk niet zo. Mm. Ja, nou, ik weet niet of dat een spel is, maar het, het hoort ook bij spelletjes. En dan komt dat dienst, ga ik een andere motor op halen. En een andere motor wegbrengen, uh, want ik heb een, een buffel van de motor. Dan wordt mm -hmm. het zwaar. We hebben zo'n klein umpiedumpie. Je ja. moet keer uh, op dat ding springen. Mm -hmm. Anders komt het niet bij. En die kan ik als het goed is inruilen voor de andere, Dat is ook een soort uh, ja, spel. Mm -hmm. oh, Oké, okay. dat is... Dus je motor inruilen voor een andere motor. Juist. Want dit, ding, dit ding wat ik nou heb, dat weegt uh, 400 kilo. Mm -hmm. Ja, dat is, uh, dat, is, dat is wel wat anders. En wat, voor, hoe, wat maakt het dan een spelletje? Oh, gewoon uh, dat, ja, dat je toch... Uh, uh, 400 kilo onder, onder, onder je kont hebben, dat mm -hmm. je toch op de weg kan blijven. Ja, precies. Dat, dat, dat, dat Elke spel hoor. De spellen, het spel tegen de wetten der natuur. Juist. Precies, ja, nee, dat snap ik helemaal. En, uh, en, en daar ben je hartstikke goed in, natuurlijk. Want... Ja, ja, ja, ja. Want je ook je op budget geweest. Dus ja, dan moet je ook. Uh... Dan moet je ook een aardig gewicht onder je kont uh, stabiel ja, houden, ja, natuurlijk. Niet, niet alleen het gewicht, maar ook, die mensen, die ook uh, tot de meeste in die roken, dat kan het houden. Ja, nou joh, dat, dat, en dat, dat, uh, dat, dat ging dat altijd wel... goed. Dat vond ik leuk. Nou, het ging niet altijd goed hoor. Nee, dacht je niet soms van uh, als iemand lastig was, even een scherpe bocht zodat hij uh, op zijn bek gaat? Nou, ik had het dus een keertje wel gehad. Dat twee, uh, negen jongens, ik, ik discrimineerde niet hoor. Er mm -hmm. stond achter in de bus stonden ze te vechten met het bezig. Mm -hmm. Ik zei, jongens, stop hoor. En ik reed nog een bus achter me, dus via de microfoon, zeg tegen uh, achter me. Mm -hmm. als, uh, ik gooi er eentje uit. Nee, pik jij die op? Nou, dan zegt hij altijd, ja, doe ik wel. Ik dacht dus achter, achter de Europa inderdaad. Hop, en, en, deed, je en dat, uh, deed je dat rijdend of, uh, hoe, uh... Nee, stil als thuis. Oké. niks wel. Precies. En wij waar in Amsterdam toe Nou, die mm -hmm. jongens kwamen weer in Amsterdam toevallig tegelijk. Mm -hmm. en, pff, ze staken weer net waardoor als dat ze in de bus had. <laughs> ja, gelukkig uh, had jij er toen uh, geen last meer van hè? Nee, nee nee. Maar een soort spelletje zo. Fred, uh, dankjewel voor het bellen en uh, goede nacht. Hey, en lekker blijven ja, luisteren. Ja. ja, ik blijf luisteren. Vind ik leuk. Nou, vind ik ook leuk. Uh, gaan we naar Timo. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Of, uh, of, of nacht. is het uh, ja, misschien ook wel. Goed. Dat, uh, ja, goed. Hoe, hoe ben jij... Uh, speel speel jij om te winnen? Nee, ik speel voor het spel. Dat vind ik het leukste. Gewoon dat je zo goed mogelijk presteert. Mm -hmm. En, en uh, dat vind ik belangrijk. Maar of ik tegen mijn verlies kan of niet, dat hangt. Geheel en al heb ik gemerkt in de loop van mijn leven. Ik ben nu 44. Mm -hmm. Dat hangt uh, echt geheel en al af van de tegenstander. Als de tegenstander echt gefixeerd is op winst of verlies... en eigenlijk probeert hoe dan ook te winnen... desnoods door jouw schade te berokkenen... Als hij emotioneel door psychologische oorlogsvoering of mm -hmm. emotionele oorlogsvoering... dan kan ik er heel slecht tegen. Dus als hij oogcontact zoekt of... Uh, uh, praat, zeg maar, dat haalt alleen maar de concentratie van het spel af. En mm -hmm. dan vind ik het eigenlijk, vind ik het vanuit mezelf, vanuit mijn eigen karakterbezien, niet eerlijk meer. Maar ja, dat schijnt wel tegenwoordig onderdeel van het spel te zijn. Er zijn zelfs landen die dat helemaal zo organiseren, zoals Italië. Dat catenaccio-voetbal vind ik ook een verschrikking. Mm -hmm. Dus afheven tot kunst, maar ja, ik vind het eigenlijk, ja... Het haalt de schoonheid van het spel een beetje af. En op zich vindt het ook wel een nieuwe schoonheid... als het mm -hmm. echt wat kunstveven wordt. Maar er moeten toch een bepaalde normen en een bepaalde waarden... Ja. Uh, maar kan jij niet uh, in dat spelletje, want je, je hebt daar last van, hoor ik... kan je daar dan niet um, zelf een soort ook van ook uit. iets uh, psychologisch tegen terug doen dan... om het weer te neutraliseren? Nou, het ligt ook aan mij. Ik ben nogal gericht op mensen. Dus als mensen ook contact zoeken, dan geef ik dat terug... Mm -hmm. Uh, ...onwillekeurig eigenlijk. Dat, dat zit er gewoon in. Dat krijg je ook niet zo idee uit. Maar het enige wat ik wel kan doen... ...is om te concentreren op het balletje. Met, met name met tafeltennis. Dan als je daar gewoon puur de focus op het balletje houdt... Mm -hmm. ...en de rest negeert, zeg maar. Dus ook de mensen niet meer als mensen ziet. Yeah. Maar gewoon als omgevingsfactoren. Dus niet met haat door ze te haten. Want dan krijgt het helemaal zo'n vechterig karakter. Maar door ze gewoon als omgevingsfactoren te zien... Dan lukt het wel, maar dat lukt nooit langdurig omdat het niet in de rest van mijn leven past. Nee, oké. Okay, snap nou, je wat ik bedoel? Nou, ik, ik, snap, uh, ik snap wel wat je bedoelt. Ja, jij bent een, een beetje mensenmens, dus... Uh, nou, ik probeer bij de mensen te blijven. Daarom ben ik ook zo blij dat ik nooit in dienst heb gehoeven. Mm -hmm. Want als, mij, als je mij eenmaal een geweer in mijn handen geeft en ik bekwaam erin... dan uh, denk ik niet dat ik een nuttige bijdrage aan deze maatschappij zou... Uh, Oké, okay, jeetje, uh, wat naar. Nou, in ieder geval, je had het over oogcontact. Ik zoek uh, met jou oogcontact via de webcam, radio1.nl. <laughs> kan, uh, kan je lekker okay. naar kijken? <laughs> ik zie Blijf jou niet, luisteren. maar ik, ik hoor je wel, dus dat is, dat is mooi. Timo, Blijf luisteren, ja. blijven praten. Blijven praten, blijven luisteren. Timo, dankjewel en uh, goeienacht. Joe. Okay. For you, I was a flame. Love is a losing game van uh, Amy Winehouse. We lopen nu eventjes over de radioredactie. Als je naar uh, radio1.nl kijkt, zie je ook helemaal niks. Ja, een stoel. Nou, ah, zit ik niet in. We gaan even een uh, kopje koffie halen. Het is natuurlijk midden in de nacht. We moeten, ik moet nog eventjes tot zeven uur samen met mijn uh, charmante uh, regisseur uh, Judith. Judith, hallo. Hi, goedemorgen. Oh. Wat leuk, hè? Samen, samen bij de koffiezetter. Wat wordt het? Wat, wat ga je nemen? Eh, ik wil gewoon uh, zwarte koffie, dat is nu het beste. Gewoon gewoon normale? Ja. Zonder suiker? Zonder suiker. En dan, uh, oké, okay, ik druk even op het automaat. Kijk of Dit wil je hem heel sterk? Of, nee, uh... gewoon normaal is goed, ja. Normaal, oké. Okay. Doet hij. Jeetje wat een geluid, zeg? Gaat hij die, die bonen malen natuurlijk? Ziet zo'n klein beetje bewegen in het automaat. Hé, hey, ehm. Um... Um, we moeten ook trouwens uh, dat kopje thee niet vergeten voor onze technicus, Ans. Ja. Kan jij een beetje tegen je verlies? Nou, ik was aan het nadenken en uh, ik kan eigenlijk vooral niet uh, tegen sportverlies, zeg maar. Ik heb, uh, als ik andere mensen zie sporten of zelfs zelf sporten, kan ik echt niet tegen als ik verlies. Wat voor sporten doe je? Uh, nou ja, vroeger was het veel atletiek, maar bijvoorbeeld voetbal. Ik ben dan ook fan van, uh, van een team, van een club. En als dat verlies... Mag, mag ik raden? Ja. Komt een beetje uit het oosten van het land. Je wordt een heel klein beetje hoor. Twente? Ja, ja klopt. Oh. En als zij verliezen, dan, dan, ligt het, dan gaat het toch best wel, best wel diep. Ja, ja, okay. Dus dat vind ik echt niet leuk. En hetzelfde geldt trouwens voor het Nederlands Elftal. Zit je dan, zit je dan te schreeuwen op, uh, uh, in, in het stadion? Ja, ja Nou, oh, ik maar. zit niet altijd in het stadion, maar best wel vaak. En de, maar hetzelfde geldt voor het Nederlands Elftal. Dat is misschien iets algemener. Ik kan er ook heel slecht tegen als mensen dat... Heel snel zijn vergeten als we, als we verliezen. Toen met de finale bijvoorbeeld. Ik kan daar echt wel even een paar. Uh, nou, het duurt wel even voordat ik het heb verwerkt. Had ik het zo zeggen. Welke finale? Uh, of, uh, tegen. Uh, wat was het? Spanje, dacht ik? Die we hebben verloren. Oh, de WK-finale. Ja, die bedoel ik. Nou, nou ja, daar moet je mensen niet aan herinneren. Hè? Ik voel nu een <laughs> steek in mijn hart. Dat, uh, ja, da, da, uh, sportwedstrijden, dat vind ik ook niet leuk als we verliezen. Daar kan ik echt een beetje voor de tv zitten schreeuwen. En dat heb jij dus ook. Ja, maar ik heb het ook wel gewoon met spelletjes hoor. Met, met bordspelletjes speel ik dan veel. Dat vind ik best wel leuk om met, uh, met vriendinnen te doen. Maar uh, dan wil ik, vind ik het ook wel het leukste als ik dan ook even kan zeggen... Ik heb gewonnen. Dus dan word ik best wel fanatiek. Ah, oké, okay, oké. Okay. Uh, stel nou, jij wint en iemand is echt slecht te verliezen. En je ziet het aan hem of haar en... Je denkt echt, nou, nou, nou, nou. Je kan het ook overdrijven. Uh, uh, wat, wat, wat vind jij van slechte verliezers? Ja, ja, ik vind het vooral een hele slechte verliezen die dan ook het spelletje gaan verpesten. Dat vind ik heel erg, heel erg triest. Dat, heb je wel eens met, uh, dat gebeurt ook wel eens bij ons als iemand. Dan, uh, die, we hebben allemaal hele fanatieke mensen. En die gaan dan ook zeggen, zullen we stappen? Of zullen we tot de helft van het spel gaan doen? Dus ik heb het dan over 30 seconden. Ik weet niet of je dat spel kent. Uh, dan moet je in 30 seconden zo snel mogelijk uh, heel veel kaartjes beschrijven, toch? Ja, dat, dat spel dus. En dan, dan wil zij denk ik op de helft gaan stoppen omdat zij uh, wat achter ligt. En dat, vind ik, dat trek ik heel slecht. Oh ja, van die mensen die denken, nou uh, laten we maar weer wat anders gaan doen. Ja, ja nee, dat, dat heb ik ook wel. Ja. Dat hoor ik ook uh, veel uh, vannacht uh, van, van, uh, van jou thuis. Want je kan uh, gewoon bellen, 0800 1121. Uh, is, is de koffie al klaar? De koffie is klaar. En uh, ook oh, trouwens, jouw koffie komt nu nog, is niet helemaal goed gegaan, maar die ga ik nu zetten. Oh nee, mag ik een, um, uh, een, een uh, warme chocolademelk? Dat vind ik heel, heel lekker. Ik heb al te veel kopie, koffie op vanavond. Nou, maar nou, hij komt er nu uit hoor. En je kan nog steeds bellen. 0800 1121. Ben jij een goede verliezer en speel jij om te winnen? Of, of zit jij ook net zo als Judith in het stadion scheldend als, als de club het niet goed doet en iedereen te herinneren? Herinner je nog de WK-finale? Daar maak je ook al vrienden mee, denk ik. Sorry. Ja, ik, vind het gewoon heel, ik vond het heel erg. Ik, ik, ik, moest, ik was even aan het nadenken. En dat vond ik vooral echt heel erg. Die finale. Sorry dat ik het even heb opgebracht. Wat vind jij erg? Dat we verloren hebben samen. Of jij alleen 0800 1121 is gratis. Nu nou, terug naar, naar de studio maar. Hè? Lukt dat zo met die drie bekertjes? Ja, super. Amerika, van Young the Giant. Dus als je nu onderweg bent, of je zit in je appartement te luisteren naar Radio 1 hier, nachtbrakers, denk dan, hè, ik ben ook nog gewoon wakker. Speciaal voor jou. Heerlijk. Ik heb het uh, over een slechte verliezer zijn. Hoor je dit? Ja, leek een goede paas, maar helaas. Dit uh, hierin ben ik een uh, slechte verliezer. Dit is uh, Maarten, een stukje van uh, Even Die uh, vergezeld mij eventjes hier, mijn nachtbrakers voor Radio 1. En uh, ik speel dit spelletje heel vaak. En dan hoor je dit commentaar. Ajax-Feyenoord is dit. FIFA. Even een Maarten, wedstrijdje. We spelen ook gewoon midden in de nacht, hoor. Dat, dat doen we eventjes. Maas, mooi opgepakt. En als ik dan verlies... Ja, dan... dan uh, ja, als de bal van Feyenoord is... Dan, uh, ja, dan reageer ik dat toch wel vaak wel af. Vooral als ik dan online aan het spelen ben. Tegen, tegen wat mensen uh, uit het buitenland. Dan, uh, dan vind ik het niet leuk als ik verlies. En dan wil ik jouw mening erover horen. Ben jij een uh, slechte verliezer of een goede verliezer? 0800-1121 kun je me wel bellen. 0800-1121 is helemaal gratis. En uh, nu meteen omschakelen naar je telefoon <laughs> en bellen. En uh, ik wil ook weten of jij uh, uh, graag wint. Uh, en, uh, of, of speel jij gewoon voor de fun? Je kan trouwens ook nog naar uh, nachtbrakers-bnn gaan op facebook. facebook.com slash nachtbrakersbnn. Daar uh, heb ik uh, drie platen staan. Want jij kan ook invloed uitoefenen op de muziek. En dan kan je kiezen welke van de drie platen ik zo direct richting het einde van het uur ga uh, draaien. Dat, uh, onder andere deze staat erbij. Nou, daarop uh, is één van de drie platen waar je op kan stemmen. Op dit moment voert Madonna de lijst aan, kan ik zeggen. Dus als je Madonna niet wil horen, maar het twee anderen, dan kan je stemmen. Nachtbrakers-BNN op Facebook. Kan je die vinden. Ik uh, wil eens eventjes... Uh, ik kijk eventjes uh, naar uh, een, uh, een paar uh, bellers. Kijken of, uh, of die al uh, aan de lijn zijn. Of er goede, goede verliezers zijn. Of niet. Maar eerst... Een heel mooi plaatje van Blijmiddelen. It's not sad. eigenlijk over elke plaat. Maar ja, ik mag ook zelf kiezen wat ik, uh, wat ik draai hier. Dus uh, um, ja, het is ook leuk. Blind Melon met No Rain. En het klopt ook. Het is hartstikke droog. Komt uh, misschien een klein spatje aan. Dus uh, als je binnen zit, ja, je kan ook buiten radio luisteren. Maar vergeet dan niet je oordopjes van je smartphone uh, in, in te doen. In ieder geval, uh, je luistert naar Radio 1. Nachtbrakers. Kees Dorrenstein. Precies, ik heb het over tegen je verlies kunnen, daarvoor uh, kan je bellen. 0800-1121, kan je tegen je verlies? En uh, speel je om te winnen? Wil ik graag van je weten, want ik kan het dus niet. Hè? Um, ja, ik, vind het, ik schaam me er ook een beetje voor als ik het moet zeggen, maar ik heb regelmatig huisgenoten gehad die langskwamen en zeggen: Wat ben je toch aan het schelden? Wat is er aan de hand? Heb je je tegengestoten of zo? Nee, ik was gewoon een potje FIFA aan het spelen. <laughs> ja. Nou, en toen zat het schaamrood wel op mijn kaken. Ik word er door sommige mensen nog steeds aan herinnerd. Harry, kan jij een beetje tegen je verlies? Ik kan heel uh, goed. Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Allereerst als de beste wensen. Het is wel laat, maar goed, beter laat dan nooit. Nou, je mag mensen altijd het beste wensen. Toch? Ja, vind hey. ik wel. Nou, dan kan ik het in december ook nog doen. Nou, doen we dat. <laughs> Afgesproken. Ja. Hey. Nee hoor, ik, uh, ik kan heel goed tegen mijn verlies. Ik uh, speel heel graag spelletjes. Ja, en als ik, ja, als ik niet win, ja, jammer dan. Volgende ronde beter. Ja, dat, dat, dat, dat snap ik. Ben je echt dan echt zo'n. Ben jij je, ben je een pure speler voor het plezier? Ja, ja. Dat is, uh, en, in zo, in zoverre, uh, puur. Uh, ik speel eigenlijk om me af te reageren. Om je af te. Van wat dan? Nou, van mijn werk. En dan, ja, je bent, uh, ik ben altijd veertien uh, dagen onderweg. Mm -hmm. En dan kom ik weer naar huis. Ja, en dan maak je on, in, in je periode maak je ook wel eens uh, stress dingen mee. Ja. Nou, en dan denk ik bij mij: jongens... ik ga het afreageren zoals heel veel mensen het op andere mensen doen. Joh, wat heeft het voor zin? Mm -hmm. Ik ga achter de computer of ik ga een ander spel pakken. En ik, uh, ik speel. En even de stress van me afspelen. Oké, okay, ja, wat, wat goed. En nu hoorde ik net... er waren een paar uh, bellers en die zeiden... ja, nah, ik hou er niet van als ik tegen mensen speel die niet spelen om te winnen. Uh, want ik moet ook een beetje competitie hebben. Uh, uh, ben jij dan echt zo'n zo speler... Die waar, waar andere mensen dan misschien een beetje een hekel aan krijgen... omdat je niet speelt uh, om te winnen? Nee, nee, nee, nee. Ik speel wel degelijk om te winnen. Oké. Okay. Ja, uh, ja, nee... Ik, ik speel niet zomaar voor de show of uh, yo, ik doe even mee omdat jullie een vierde of vijfde man nodig hebben. Mm -hmm. nee, nee, als ik speel dan speel ik wel om te winnen. Oh, Alleen okay. als, ik, als ik niet kan winnen, ja jammer dan. Dan is of de tegenstander beter of ik ben slechter. <laughs> ja, of jij hebt fouten gemaakt. En, en welke spellen speel je dan uh, vaak? Ja, ik speel uh, vaak klaviassen. Uh, Leuk. Ook op de computer. Ja, uh, jokeren. Uh, ja... Gewoon ik kaartspelletjes. Bowling. Bowling. Bowlen op de computer? Ja, ja. Heb je al, ben je een beetje een goede bowler op de computer? Nee. Uh, ik zeg nooit ja. <laughs> maar ik hoor wel een beetje, je mag best wel een beetje opscheppen Harry. Uh, wel man... nee. Ik, uh, dat spel op de computer dat, uh, met bowlen. ja. Ik uh, behoor tot, uh, elite, tot de elite groep. Oh kijk. Elite groep. Dus perfect Games heb je alvast al een keer gegooid dan. Nou, ik heb al wel eens uh, partijen gegooid dat ik uh, negen of tien strikes achter elkaar gooide. Oh, kijk, wat, wat goed. En hoe, ja, hoe werkt dat? Want kijk, ik weet bowlen in het echt. Uh, je, je pakt een bal, uh, je geeft er wat effect aan mee en je hoopt uh, dat alle tien pinnen omgaan. Maar hoe doe je dat op de computer? Ja, het is een speciale ja, techniek die je moet hebben. Ja, maar, ook, maar beschrijf eens, moet je dan met een, een, een knopje blijven drukken of... Nee, nee, nee, nee, je moet met je vinger over het scherm, hè. Oh, je bedoelt en... op de tablet uh, doe je dat dan? Onder andere. Ah. Je kunt ook op de gewone pc spelen, hè. Maar dan moet je wel, ja, dat... wel een touchscreen hebben als je met je vinger over het scherm moet. Ja, dat klopt, dat klopt. Oké. Okay. En, en met moet je, je vinger kun je een richting geven aan een bal. Ja. Ja, nou, een, ja. Negen van de 10 keer tref ik ook wel. Oh, nou, dat is uh, wat goed, uh, zeg. Wat leuk. En heb je nou nog een tip voor mensen die niet zo goed tegen hun verlies kunnen? Wat moeten ze nou volgens jou doen? Uh, ten eerste, als ze niet tegen de verlies kunnen, moeten ze niet spelen. Oh, maar dan mag ik nooit meer spelen. Dat vind ik ook weer zoiets. Nee, je moet, uh, je moet een spel uh, met ontspanning bekijken. Mm -hmm. Ja, er zijn ook heel veel mensen die... Uh, bijvoorbeeld, zoals jullie het hadden het straks over het voetballen. Ja. Het Nederlands Elftal bijvoorbeeld. En dan zit je te balen dat, uh, dat het Nederland zelfs al uh, verloren heeft. Ja. Negen van de team voetballiefhebbers hebben zeggen dan: Andy, Clojo, zo en zo en zouden de beter. Nee, ze moeten eens kijken naar uh, hoe het spel geleid wordt, mm -hmm. door wie het geleid wordt ja. en hoe de tegenstander is. Oké, okay. dat is uh... nooit, aan, nooit aan je favoriete team de schuld geven. Mm -hmm. Altijd zeggen: van ja, uh, de leiding was of niet goed. Of de tegenstander was net een stukje beter. Ah, oké, okay. dat, dat, dat moeten we vaker zeggen, vind je? Ja, dat vind ik wel. Oké, okay, dus als uh, het Nederlands Elf... Nooit, al... nooit naar jezelf kijken. Nee, ah, oké. Okay. Dus, maar als je het zelf nou heel slecht hebt gedaan... en je zegt, nou, ik heb het, uh, we waren gewoon uh, slechter... want we hebben het gewoon verprutst. Dat, uh, mag ja. dat dan wel? Je mag boos zijn op jezelf. Mm -hmm. Ja, maar dat houdt niet in dat je... Uh, als je een slechte verliezer bent, mm -hmm. dan ga je ook afkikken op je tegenstanders. Ja, en dat moet je niet doen. En dat is verkeerd. Ah, oké. Okay. Vind ik een hele goede tip, Harry. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Hey, Kees, ik wens je nog een heel fijn programma. Dankjewel en een hele fijne nacht en ik ben er nog tot zeven uur. Is goed, jong. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Straks, ik zei het al, ik ben er tot zeven uur, want uh, na vijf uur ga ik met jou de dag starten. Met uh, Start op Radio 1. Maar nu nog even nachtbrakers hoor. Tot vijf uur. Je mag nog bellen. 0800-1121. Ben jij een goede of slechte verliezer? Dat vraag ik me af. Start me up, Rolling Stones op Radio 1. Straks start hè, van 5 tot 7. Nu nog even nachtbrakers op. Nachtbrakers, Radio 1. Kees Dorderstein. Precies, hallo, ik ben er nog. Goeienacht. Acht minuutjes uh, voor 5. En als je denkt, ik uh, ben moe, ik ga zo slapen, doe het niet. Nee, nou, blijf gewoon lekker tot 7 uur. Heel veel leuke dingen straks in, het, uh, in start. Even een beetje uh, je zondag starten. Ik heb het over um, of je een beetje een goede of slechte verliezer bent. Ruben uh, die heeft daarover gebeld. Ruben, goeie Ruben, hallo. Ja, hey, ik... hey, Goedemorgen. Hey. Ja, nee, ik. Zeldaar uh, ja, dat ik dacht. Uh, hey. wat, wat mij om gaat is gewoon uh, dit punt even aan te zwakken is dat. Dus, uh... Ja. ja uh. Wat, wat, waar gaat het nou precies om? Ja, waar het precies om gaat, is dat... Uh... <lacht> dus, je, uh, je hebt het zwaar, of niet? Ja, nee, nee ja, als je het zelf een, uh, gewoon wel. Ja, en ik hoor mezelf ook terug. Zou je de radio even wat zachter ja. kunnen zetten? Dat hoort er ook bij. Maar ben jij een beetje een, een, een, een goede of slechte verliezer, Ruben? Ruben, hallo. Ja. ja, ben je er? Nou, daar gaat hij. Ik denk dat hij uh, uh, uh, de telefoon niet zo goed snapte. Radio wel, die hoorde je op de achtergrond. Nou, dan heb jij uh, nog wat te goed van me. Want op uh, Nachtbrakers BNN op uh, facebook.com slash nachtbrakersbnn zit een streepje tussen. Kan je elke week kiezen tussen drie plaatjes die wij gaan draaien. Drie mooie LP plaatjes. Ik, uh, ik, heb, ik heb nog, moest nog naar... Uh, Frank Toe, die nu ziek thuis is om even de lp speler mee te nemen. Want anders kon ik hem niet eens draaien. En uh, daar kan je uit kiezen. Kan je de hele week uh, voor stemmen. En er is heel veel gestemd. Um, en als ik zo zie, de laatste score even een keer refreshen. Ja, dan weet ik wie er gewonnen heeft. Ja, ja, ja je kon kiezen tussen Stevie Wonder, Peter Tosh en Madonna. En de laatste heeft gewonnen. Borderline. De LP-plaat van deze week. Als je heel goed luistert, dan hoor je de kraakjes er tussendoor. Want uh, ik heb uh, de, de plaat laten vallen onderweg hier naartoe. En uh, ja, volgens mij ergens op 1 minuut 30 hoor je precies kraak. Borderline, Madonna. Ik moet een beetje lachen. Er heeft net iemand gebeld. Die heeft naar de webcam op radio1.nl uh, zitten kijken. En uh, uh, die, die zegt in één keer dat ik een knappe jongen ben. Dat ik in ieder geval dat ik knapper ben dan Jan Roos. Ja, op zich, dat is ook niet een uh, eh, knappe man hoor, Jan. Maar uh, dat, uh, ik, ik, ik denk toch wel dat ik een streepje voor heb. Maar superleuk <laughs> dat je belt. Laatste beller van vandaag. Of hij een goede of slechte verliezer is, dat wil ik van je weten. Gerard, goedenacht. Hoi. Hey, hallo. Uh, ben je een goede of slechte verliezer? Ik kan kort zijn. Ik ben uh, een hele fanatieke sportman geweest. Ja. Marathonlopen. noem maar op. Mm -hmm. Dan wil je altijd winnen van jezelf of van een ander. Ja. En dan kom ik een rabbi tegen en daar heb ik van geleerd... Ja. ...dat je pas gaat winnen als je bereid bent om je leven te verliezen. Om je leven te verliezen. Dus dat je jezelf helemaal uh, in de sport stort. Nee? Nee dat mens heeft dat te maken met liefde. Oké. Okay. Dat o -O, als je, je durft open te stellen, dan ben je Jeus. pas een winnaar. Juist. Wat een mooie boodschap, Gerard, zo uh, aan het ja, einde van dank het programma. Ja, dankjewel. Jongen, jongen, jongen, ik, uh, ja, uh, uh, ik heb het niet van mezelf, hoor. Nee, nee, maar ik vind het fijn dat je dit zo met ons nog eventjes deelt. Zo aan het einde. Oké. Okay. Nou, dank je, dankjewel voor het bellen. Ik, uh, heel leuk. Blijf nog even hier, uh, want start uh, komt er straks aan. Gerard, goeie, ja. goeienacht. Joi. Dankjewel. Zo direct, dus start hier op Radio 1. Starten we even jouw zondag? Met eh, onder andere, ja, dat we eens we even kijken. Wat, wat wil ik vertellen dat we hebben? Nou, we gaan naar een hotel Van natuurlijk een hotel in Rotterdam. Al die buren, nou, wil ik niet. Die polen in de buurt zouden alleen maar drinken en voor overlast zorgen. Wij dachten dat moeten we testen. Dus hop, hotelletje geboekt in een, of in ieder geval kamer in een hotel Straks na het NOS Journaal start tot 7 uur.